De brand bij een autosloopbedrijf in Hogeveen in Drenthe is onder controle. Het vuur brak vanmorgen uit in een rij van 80 tot 100 sloopauto's. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De veiligheidsregio Drenthe stuurde een NL-alert vanwege de dikke zwarte rookwolken die vrijkwamen. Mensen moesten hun ramen en deuren gesloten houden. Bij de brand raakte niemand gewond. Gisteren was er ook al een grote brand bij een autosloperij, toen in Duiven in Gelderland.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 De onrust leidde ook tot het vertrek van Henk Rol, jarenlang het boegbeeld van de partij in de Tweede Kamer. Hij begon een nieuwe partij, de Partij voor de Toekomst. Het weer periode met zon en bijna overal droog. Het wordt maximaal 23 graden op de Wadden tot 30 graden in Limburg. Morgen zon, maar ook een bui en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Aan weerszijde van de afsluitdijk op de A7 hoorn Zurg staat 3 kilometer file door de werkzaamheden op de A10. Tussen afrit Watergaasmeer en Knopen de Duwermeer 7 kilometer langzaamrijdend verkeer door de werkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 The. We'll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 Dan gaan we natuurlijk, blijft het zo... Ja, ik heb het weerbericht vanmorgen uh, uitgeprint... maar ik geloof dat dat nou, als je nu naar buiten kijkt... Uh, al, al, alweer achterhaald is. Maar dat heeft alles te maken natuurlijk met die zeedamp. Uh, blijft het zo, wordt het zo... Uh, ik hou me hard alweer vast voor eind volgende week trouwens... want dan uh, gaan de temperaturen weer omhoog. Dus ik ben benieuwd wat u van het weerbericht vindt uh, om half drie. Ik ben ook heel erg benieuwd. Uh, verder, het dier van de week. We hadden Babs die alleen het, in, het, in het dierenthuis zat... maar nu is er weer nieuw binnengekomen. Rex, maar die naam moet jou wat zeggen.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 Ik hoop dat het goed gaat met onze Weerman Lex van de Hoorn. Lex, deze draaien we speciaal voor jou. On a summer evening and it seems just like song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful warm. I'm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 Het blijft belangrijk dat we ons allemaal aan de maatregelen proberen te houden om de kans op een nieuwe uitbraak te voorkomen. Helemaal nu het toeristische seizoen hier in Zandvoort toch echt begonnen is. Het was een niet-alledaags gezicht, een lijnbus van Connection die er werd afgesleept. Willem Paap maakte er zelfs een foto van, en die kunt u terugvinden in de Zandvoorts Courant, en zond deze daar naar de krant.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 Hierbij werd er een V-vorm geworden gevlogen. Tussen 11 uur en 12 uur vlogen de formatie meerdere rondjes boven Den Helder... En op Texel en in Noord-Holland. En uh, wellicht dat jij dat vanmorgen ook gezien hebt. Nee, vanmiddag kwamen ze langs. Overmiddag, ja, dat ja, was uh, na, na, na 12 uur inderdaad ja. dat uh, Tot zover. hierover Over voorts. Dankjewel je Albert-Jan. Dat was het uh, nieuws in het kort. Uiteraard uh, ook na te lezen op onze ZFM-app. Mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu, hè.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 ik bijna dan weet ik dat ik bijna Lekker een hele popmuziek van Hans de Boy was dat en thuis ben. Ja, ze dadelijk het weer bericht. Ja, een beetje zeedamp hebben we op dit moment hier in Software. Wat gaat het weer de komende dagen horen? hoor? hoort het ze dadelijk van Albert Jan naar deze van Omi and the cheerleader. When I the division, my one is my queen she stays Yeah, All these other girls are tempting, but I'm in. I'm uh -huh. ...met uh, deze single van uh, Omi, Jordan, de cheerleader. Het is bijna half drie, tijd voor het uh, weerbericht. Ik ben heel erg benieuwd of we weer uh, van die mooie dagen gaan krijgen... ...als uh, gisteren, robes ja, Het was een weerbericht wat uh, morgen is gemaakt. Dus er staat niks in over uh, zeedampen. Dus enigszins uh, ruimdenkend uh, weerbericht, om het zo maar te zeggen. Het is vandaag wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Daarbij zo'n kans op onweer. Vanmiddag blijft het wel droog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 En uh, ja, nou ja, dan gaan we weer uh, de in uh, Albert-Jan. Ja. Ben je er klaar voor, of niet? Ja, ja, ik, ik ga een, een zelfvoorgestelde uh, lockdown nemen. Oh, denk oh ik. ja, nee, goed idee. Ja, nee, <laughs> ik ben niet zo van Dat was het weer. Zie het in zal toch weer heel erg uh, druk gaan worden, ook hier uh, in Zalvoort. Uh, iedereen die denkt dat uh, zeewater corona geweest, hè? Ja, dat heb je ook nog. Maar dat is niet zo, nee. Like it hurt like it hurt what you don't like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 Het waren niet de, de sterkste jaren, kwamen ziek de jaren 90. Maar zo nu en dan kwam we er wel een uh, leuk live uit. Zo, so, deze van Lisa Lisa en de Cult Jam, joh. Let the beat hit him. CFM, Race Radio, Pit Report. Report. Ja, eigenlijk uh, zijn wij. Uh,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 Nee, dat, uh, er was natuurlijk ook wel een tijdje onzeker nog. En met name of de deelnemers uit Engeland. en Dat zijn toch wel grote aantallen met dat evenement. Uh, of die weer vrij naar, naar, uh, zeg maar naar het vasteland konden reizen. Zonder dat ze eerst twee weken in quarantaine moesten als ze weer terug wilden. Uh, want dat maakt het natuurlijk dan wel erg uh, gecompliceerd als je een weekendje gaat racen. Ja. Uh, maar die regels zijn inmiddels versoepeld. Dus die Engelsen kunnen allemaal komen. Uh, we staan ook echt letterlijk te trappelen om deze kant te komen. Want uh, ja, die mensen hebben ook gewoon natuurlijk nog weinig gereden dit jaar.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 nou, de deelnemers die gisteren gereden hebben, die, uh, die waren natuurlijk allemaal eigenlijk al uh, vroeg, sommige al donderavond. Uh, er waren natuurlijk ook wel weer deelnemers die, ja, die gisteren...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 Ja, dat, dat heb ik ook gehoord van dan een aantal deelnemers die op een gegeven moment niet, niet verder kwamen. Eh, dat, ik denk dat dat ook wel even gebeurt. Maar misschien is dat maar misschien is het in het begin van de hectiek van de afsluiting geweest. Ja. Laten we het helemaal voor elkaar dat Daar is denk ik ook wel weer wat soepeler mee omgaat. Maar ja, je, je kan het natuurlijk net slecht treffen. Ja. Eh, dat je dan niet verder komt. En ik begrijp dat het heel veel frustratie geeft. Maar ja, ja, eh, ik, eh, ja ik, bedoel, ik ben niet van de politie natuurlijk. En ik, ben er, ik heb er helemaal niks mee te maken verder. Maar ik, ja, weet je, iedereen moet zich toch beseffen dat dit een uitzonderlijke situatie Zeker. is. Zeker. En, Zeker. En dat de maatregelen genomen moeten worden. Ja, en dan kun je het net even slecht treffen... dat, het jou, uh, uh, dat jij tegengehouden wordt. Maar ja, dat, uh, dat is het helemaal zo. Het is zo. Nou, uh, Erik, uh, wij hopen dat het uh, vandaag... en uh, is het morgen ook nog?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 Oh, zei ik DTM? Ja, je zei DTM. Oh, nee, DNRT. Nee. <laughs> Oké, okay, nee, nou ben ik er weer. Ja, ja DNRT. Nee, We gaan om tien over drie live schakelen... met onze vaste circuitcommentator uh, Willem van Densen. En die gaat uh, om tien over drie eens even vertellen... hoe de sfeer en hoe het uh, gereced uh, uh, wordt op het circuit Zandvoort. Het evenement is gisteren al begonnen...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 Left feet. Now I'm dancing 'cause your heart. Het kan eigenlijk bijna niet missen dat dit een hele grote hit gaat worden. Hij komt eraan door de nieuwe zingel van Shepard en die heet Ja, Het is drie minuten voor drie uur. Een trouwens. Einde van uur één van Zandvoort op zaterdag. Zo dadelijk zijn Abbott Jan en ik nog twee uur lang, uiteraard. Met in het tweede uur heel veel race radio op de Zandvoortse radio. Met onder meer de kwalificatie van de Formule 1. En de DNRT-race op het circuit Zandvoort met Willem van Dezen, die daar ter plekke is. Hier is Hey en Roses.